10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het duurt mogelijk langer dan tot eind van de week... voordat meer duidelijk wordt over de toestand van prins Frieso, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Volgens de RVD kan het stellen van een prognose langer duren dan in Nederland... omdat Oostenrijk met een ander medisch protocol werkt. Vanmiddag kreeg de prins bezoek van prinses Mabel en koningin Beatrix. Mabel ging vanavond opnieuw naar het ziekenhuis... samen met Willem-Alexander en Maxima. Voor Maxima was het haar eerste bezoek aan Frieso. De meeste declaraties van bestuurders van provincies en gemeenten... worden niet openbaar gemaakt, blijkt uit onderzoek van RTL. Pas nadat de gegevens waren opgevraagd, kwamen ze alsnog naar buiten. De bestuurders zouden vaak trucs gebruiken om hun onkost onvindbaar te maken. Bijvoorbeeld door een etentje te laten declareren door een ambtenaar... die er ook bij was. Oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan is weer vrij. Hij zat twee dagen vast in een politiecel in Liel... vanwege mogelijke betrokkenheid bij een seksschandaal. Hij zou hebben meegedaan aan een seksfeest... De politie wilde weten of hij wist dat er prostituees waren ingehuurd. In dat geval is hij medeplichtig. De rechter heeft zijn voorlopige hechtenis niet verlengd. Toch is trouwens Kaan nog niet van justitie af. Volgende maand moet hij voor drie onderzoeksrechters verschijnen... die bepalen of er genoeg aanwijzingen zijn om in staat van beschuldiging te stellen. De Amsterdamse PvdA-wethouder Asscher gaat pas volgend jaar zomer nadenken... over zijn politieke toekomst. Asscher wordt vaak genoemd als nieuwe partijleider van de PvdA...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 Awb ah, Verkeersinformatie. Een korte file op de ring van Rotterdam vanwege werkzaamheden. Het staat op de parallelbaan van de A16 Breda naar Rotterdam... bij de afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN Bank weet u dat wel.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 Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond een woensdagavond met veel voetbal. Zo zijn er twee wedstrijden in de achtste finales van de Champions League. In het Zwitserse Basel ontvangt de plaatselijke FC het Bayern München van Ajan Robben. Verslag even bij En ook vooral met Arjen Robben, want dat is de laatste weken ook niet zomaar het geval. Maar vanavond speelt hij vanaf het begin. Hij staat er ook nu nog in. 62 minuten op de klok, 0-0 de stand. Basel heeft de beste kansen gehad, heeft paal en lat geraakt met 200% mogelijkheden. Maar Bayern is evengoed wat beter, want heeft meer balbezit en heeft wat meer mogelijkheden gehad. Vooral in de eerste helft golfde het op en neer, in de tweede helft is het wat rustiger geworden en 0-0. In het andere duel speelt Olympique Olympiek Marseille tegen internationale met Wesley Sneijder. Het staat daar nog steeds 0-0. En we kijken in deze uitzending vooruit naar de vier Nederlandse clubs die morgen in actie komen. Een treetje lager in de Europa League. PSV verdedigt een 2-1 voorsprong tegen Trapsonspoor... en heeft uh, volgens Dries Mertens... na de 3-0-nederlaag tegen FC Groningen nog wat goed te maken. Iedereen is scherp en iedereen, uh, iedereen uh, weet dat, uh, dat we fouten hebben gemaakt. En uh, die moeten we niet meer maken. Maar die wedstrijd van zondag is uh, snel mogelijk vergeten... en we gaan gewoon door verder. En ook voor FC Twente longt de 18e finale van de Europa League. De Tukkers beginnen met een 1-0 voorsprong... aan het duel met Stewa Boekarest. Middenveller Willem Jansen weet dus wat zijn ploeg te doen staat. Wij zullen ja, heel scherp moeten zijn... En, uh, en vooral zelf moeten voetballen en op zoek moeten gaan naar de, naar de 1-0, denk ik. Dan, uh, ja, dan kom je helemaal in een goede positie voor zitten. Naast PSV en FC Twente is er natuurlijk ook aandacht voor Ajax en AZ... met hun wedstrijden in de Europa League. En er komt geen nieuw Tjalf-ijsstadion in Heerenveen. Maar het huidige stadion wordt gerenoveerd. We gaan daar in ieder geval over bellen met Bart Veldkamp. Maar eerst natuurlijk het voetballen. Bas Stichler, heb je een saaie avond of valt wel mee? Nee, nee, nee. De eerste 20 minuten waren zelfs spectaculair. Met 5, 6 open kansen. Daarnaast wel wat minder geworden. Nu komt er trouwens bij 0-0 stand in Basel een behoorlijke kans aan voor Bayern. Dat een vrije schop krijgt. 5 centimeter buiten het strafhoopgebied. Nadat nou, Robben werd gevloerd. Robben lijkt zelf te willen gaan schieten. Dat doet Robben inderdaad. Maar de bal gaat in de muur. Dan komt er naar in, Dan raakt hij de bal niet goed. Gaat hij weer in de muur. Wordt hij opnieuw ingebracht en doorgekopt. Dan komt er een omhaal van Gomez. Maar bal dan in de handen van keeper Sommer. Dat is de grootste opwinning uit de tweede helft dit moment. Waar dus Robben eigenlijk een hoofdrol in speelt. Dubbel omdat hij na een hele aardige pingelactie twee, drie tegenstanders zijn hielen liet zien. En volgens op de rand van het zeg maar werd opgewacht door de heer David Abraham. Verdediger van Basel. Die trok hem naar beneden. Robben ging naar de grond. Dat wilde hij wel graag overigens, maar dat mag. En De overtreding geconstateerd door de scheidsrechter leverde dus de vrije schop op waar we zo even getuige van waren. En dat was dus beste kans. 0-0 de stand. Uh, ik vertelde al in de kop van deze uitzending paal en lat geraakt door Basel. In het tijdsbestek van een paar minuten in de spectaculaire eerste 20 minuten van de eerste helft. Er zat nog een keer een hand van Nooyen bij. Binnenkant paal kunst en vliegwerk. Terwijl nu Robbe weer wordt aangespeeld vanaf de rechterkant naar binnen kruipt. Dan moet Sommer de keeper van Basel die een uitstekende indruk maakt versen... Doel uit en op de rand van zijn strafvolpobie durft hij de bal niet meer met de handen weg te boksen, maar doet hij het met zijn voeten. Dat ziet er spectaculair uit, als een soort Bruce Lee hing die in de lucht. En voor de jonge luisteraars, dat was een karate meneer van heel lang geleden. En dan ligt dat van het veld is de bal dan over de zijlijn gegaan. Er komt er een ingooi voor Basel aan. Alsof ze hebben gewacht op het begin van deze uitzending en denken, we gaan het nu weer wat spannender maken. Het tempo gaat weer wat omhoog. Er komt weer wat vuur terug in de wedstrijd. Doelpunten, nee, die hebben we nog niet gezien in de eerste 65 minuten bij Basel-Bayern. En builds to last. 10 over 10. 0-0 nog bij Inter. Bij Olympique Marseille tegen Inter. Ook bij Basel tegen Bayern en München. Eerder deze avond hadden we het over dat het niet zo vanzelfsprekend is Bas, dat Robben in de basis staat. Waarom staat hij eigenlijk niet in de basis uh, altijd? Nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Sowieso loopt het met Bayern niet zo. Dan gaan trainers altijd zoeken naar andere opstellingen. Uh, Robben is niet in grootste vorm. Dat helpt. En heeft bovendien de kritiek te verduren gekregen dat hij wel, als hij speelt, te solistisch is. En te weinig oog heeft voor zijn omgeving. Dat lijkt me ook zijn kracht, gek genoeg. Maar als je niet in topvorm bent, is dat misschien niet het geval. Dus dat draagt er allemaal aan toe bij. Bayern is uh, langzaam maar zeker wel beter aan het worden. En sterker in de wedstrijd in Basel, waar het zoals je zegt 0-0 is. En waar uh, Basel steeds meer met de rug tegen de muur komt te staan. En maar mondjesmaat nog in de buurt van de middenlijn komt. En maar heel mondjesmaat op de helft van Bayern verschijnt. De ploeg is natuurlijk de ploeg van Zwitserland van de afgelopen jaren. Niet alleen maar omdat ze in de Champions League van dit jaar voor succes zorgden door in die laatste wedstrijd in de pool Manchester United met 2-1 te kloppen. Maar in de nationale competitie zijn ze zes keer kampioen geworden in de laatste tien jaar. Het is kortom de enige ploeg eigenlijk in Zwitserland die er serieus toe doet. Mooi groot stadion, 40.000 mensen. Het stadion dus waar het Nederlands elftal in 2008 tijdens het EK tegen de Russen speelde en verloor. Toen zonder Arjen Robbenhoos, want hij was geblesseerd. Uh, ja, het is wel een, uh, een, een aardige plek om een potje voetballen te bekijken. Waar Bazon nu de bal maar even rustig rondspeelt. In de hoop dat daarmee in ieder geval wat vertrouwen terugkomt. Ja, dan moet je het ook niet zo doen. Want Steinheuver, de vleugelverdediger, krijgt een hele makkelijke bal uit het centrum. Maar heeft, omdat hij dicht bij de achterlijn staat, zoveel tijd nodig om dat onder controle te krijgen. Dat hij hem er overheen loopt. Dat levert dan Bayern de gelegenheid op om niet alleen te gaan ingooien, maar ook om te gaan wisselen. Müller... Die dus op de bank zat omdat Robben in feite speelde. Want hij stond vaak aan die rechterkant. Komt nu als vervanger niet van Robben maar van Ribéry. Die toch met name in de eerste helft eigenlijk elke keer erbij betrokken was als het voor Bayern München gevaarlijk werd. Merkwaardig dat hij naar de kant doet, maar vooruit. Robben mag blijven staan. Müller in het elftal. En Robbe aan de bal, die kan het breed geven aan Timo Sjoek. Samen met Alaba, de twee controleurs op dat middenveld bij Bayern München. Waar Robbe dus vanaf rechts komt en nu dus Müller. Vanaf links of zouden ze wat switchen en Müller in het centrum zetten. En Kroos naar de zijkant, dat zou ook nog maar zo kunnen. Onderschepping van Basel en een counter van Basel, waarbij Shakiri mee is. Maar er wordt van een hele grote afstand geschoten door... Eh, ja, een beetje onhandig eigenlijk... Door Tsaka, middenvelder, doet dat vanaf 20 meter. Geen enkele oog voor zijn omgeving. En levert daarmee de bal zomaar bij Bayern München weer in. Dat nu wel wat haast gaat maken via de linkerkant. Daar is Müller dan met zijn eerste balcontact. Goed balletje naar Gomez. Gomez die dan opduikt in het strafhoekgebied. Maar weer Sommer er voor de keeper. Die bokst dan nog de bal weg ook. Nadat hij in aanraking komt ook nog met een speler van de tegenstander. Dat is Müller. Maar de lezing van de scheidsrechter is dat Müller meer in aanraking komt met de keeper. Want Müller krijgt zelfs geel. Voor zijn actie waarmee hij blijkbaar met de ogen dicht het duel met de keeper opzoekt. En dat hoor je dan eenmaal niet te doen. Maar grote kans voor Gomes. Die we dan eigenlijk van die aanvallers van Bayern nog het minst hebben gezien. En vanaf de zijkant komt hij dan een beetje in de richting van dat doel gelopen. Vanaf een meter of tien probeert hij de bal over de keeper die uitkomt heen te tillen. Dat lukt net niet. En uit herhaling blijkt. Dat de scheidsrechter het goed gezien heeft. Dat Müller inderdaad zonder enig oog voor de bal. De keeper die de bal wil wegstoppen nadat hij dus blijft hangen uit dat duel van zo even. Volledig ondersteboven loopt. Een gele kaart. Keeper Sommer die echt een goede wedstrijd speelt moet worden opgelapt. Er is verzorging voor in het veld. 18 minuten nog te gaan in Basel bij Basel Bayern München. Het is 0-0 nog altijd. Vis. en kom terug. Basel tegen Bayern. Basel de reuze doden. Maar of dat vanavond gaat lukken? Kwartiertje nog 0-0. Basel krijgt het lastige hoekschop voor Bayern München. Bal wordt door iedereen gemist, met de tweede paal weggekopt. En dan heeft de scheidsrechter een aanvallende fout gezien en komt Basel met de strik vrij. En denk ik dat Dragofiets behoorlijk geraakt wordt door Alaba. Waarbij je dan kan afvragen of daar veel kwaads in de zin was bij de middenvelden van Bayern. Maar de twee raken elkaar volgens mij omdat de één laag wil koppen. En de ander denkt dat hij nog met zijn voeten tegen de bal wil komen. O oh ja, kijk een herhaling is op een monitor plezierig om te zien. Omdat je dan vrij makkelijk in de slow motion kan zien wat er gebeurt. Maar Dragovic kopt inderdaad de bal weg. Maar krijgt een halve tel daarna vol de noppen van Alaba tegen de zijkant van zijn hoofd. Nou is Dragovic misschien... Voel je dat al aankomen als iemand Alexander Dragovic heet. Niet een kleine jongen en uh, ook geen zeurpiet. En die staat alweer, maar dat uh, was toch een behoorlijke botsing met de onderkant van de schoen, dus van Alaba. Maar iedereen staat weer. geldt ook voor de keeper, Jan Sommer, na de botsing van zo even met Müller, die daarvoor dus geel kreeg. Uh, zo gebeurt er wel het een en ander in de slotfase, Maar niet als je het hebt over kansen en mogelijkheden. Want daarvan zien we er dus eigenlijk niet zo heel veel meer. Ik heb al een aantal keer gezegd, Bayern is wel beter. Omdat de tegenstander langzaam maar zeker een beetje wordt fijn gedrukt. Maar nog niet fijn gemalen. En dat betekent dat Basel nog altijd staat. En dan maar hoopt dat het er misschien met bijvoorbeeld een van de nieuwelingen Valentin Stokker... die nog snelheid heeft en fris is voorin... met een counter voor gevaar kan zorgen. Dat is eigenlijk de hele tweede helft nauwelijks gebeurd. Want doelman Neuer van Bayern heeft nauwelijks iets te doen gehad. Aan de rechterkant wordt Robben gezocht. Die wordt van de bal gezet, koppend, door Park de Koreaan. Link vleugelverdediger bij Basel. Goede, technisch handige speler trouwens. Gaat de bal opnieuw over de zijlijn. Of is het zo dat Timo Timoshoek een overtreding heeft gemaakt? Dat zou ik maar zo kunnen. Saka is in ieder geval het slachtoffer. Die wordt inderdaad pootje gelicht en hoogte van de middenlijn mag Basel dan even op adem komen met een vrije schop. En die bal gaat dan breed richting het middenveld naar Shakiri, het wonderkind als je het zo zou mogen noemen. Die dus na dit jaar van Basel vertrekt naar Bayern München voor 12 miljoen euro. En dus een rare avond heeft tegen zijn nieuwe werkgever. ze stemmen nog niet echt op de wedstrijd heeft kunnen drukken. Bal nu raar na een al dan niet overtreding van Badstuber die een fel duel uitvecht met Alexander Frei. De bal springt eruit, dicht bij de cornervlag maar botst tegen de kornevlag om tegen het paaltje en blijft op die manier binnen. Nu neemt Bayern achterin grote risico's en geeft het bijna een kans weg en blijft Boateng opletten. En dat is voor Bayern maar goed ook, want dat deed zijn ploeggenoten niet, die de bal wat lak niet wilde uitverdedigen. Op die manier zat Basel ertussen, maar de voorzet die kwam vanaf de rechterkant, wordt door Boateng weer de andere kant opgetrapt. Maar het lijkt wel het zijn deze twee momenten voor Basel, dat is ook hoorbaar aan het publiek nu. Alsof de ploeg zegt, uh, dan gaan we er toch maar eens van kijken of we nog in de buurt kunnen komen van dat doel van Nooyen. Nou ja, het uh, duurt net zo lang als ik nodig had om die twee zinnen uit te spreken. Want de bal ligt inmiddels alweer aan de voeten van Jan Sommer, de keeper van Basel omdat enige druk en enig voortchecker van Bayern er ongeblikkelijk voor zorgt dat de bal van Basel eigenlijk alleen maar terug kan. En dus ook terug gaat. Sankt Jacob Park. Bijna 40.000 mensen binnen. Basel en Bayern voetballen. Het is nog 0-0. Dat klinkt als een afsluiting, maar is het niet. Want er komt een voorzet van Park. Die is doorgelopen. Die bal komt wel in de richting van Streller. Maar wordt dan door Bart Stuber over de achterlijn getrapt. Die boos is trouwens Bart Stuber, Omdat het hem allemaal, vindt hij zelf, niet mee zit in deze fase van de wedstrijd. Getuigen dus ook dat moment van zo even waar hij met vrij om de bal duelleerde. En nu dus een hoekschop moet toestaan aan de tegenstander. Dat is dan voor Basel een nou ja, spaarzaam moment in de, laten we zeggen, de laatste 20, 25 minuten. Om eens in de buurt te komen van dat doel van Noyer. Want zoals gezegd, daar zijn ze dus toch wat weinig geweest. De aanvoeringen langs de kant komen van Heiko Vogel, de trainer van Basel. Die nog werkte trouwens als jeugdtrainer bij Bayern München. En daar is dan eindelijk de hoekschop. Die wordt weggekopt door Bayern zonder enig probleem. Door Gomez, nota bene de spits. En zo blijft het 0-0 in Basel. Nou, weer een afsluiting opkomst. Maar weer gaat het niet door. Omdat er weer een kans werd voor Basel. Maar dit keer wordt Alexander Vrij aangespeeld in buitenspelpositie. En mag Bayern een vrije schop gaan nemen. En lijkt me de kans erg groot. Dat ik bij poging 3 toch echt... een Einde aan dit verhaal gaat draaien. En uh, let's get it on. Doelpunten zijn duur vanavond in de Champions League. En Marseille tegen Inter ook nog steeds 0-0. En dat is ook het geval bij Basel, Bayern en München. Maar je hebt je niet verveeld, hoor ik je net zeggen. Nee, ik vond het over het algemeen wel een hele aardige wedstrijd. Met, nou ja, ik heb dat een paar keer gezegd vandaag. Vooral dus het eerste half uur. Vrij veel gevaarlijke leuke momenten voor de goals. Veel kansen. Dat is in de tweede helft wel wat minder geworden. Basel is in de laatste minuten weer wat sterker geworden. Heeft besloten dat het in eigen huis dan in ieder geval nog maar in de buurt moet zien te komen van het doel van Nooyen. Er komen kortom wat meer ballen dat strafhoekgebied in. Zo snel als die ballen daar komen, zo snel worden ze ook de andere kant weer opgetrapt overigens. Of gekopt door de verdedigers van Bayern. Er is een nieuwe man in het elftal gekomen bij Basel. een jongen uit Cameroen, Zoua, Jacques Zoua. Gekomen voor Shakiri. Die dus naar Bayern gaat volgend jaar. Veel bevieren ook, maar vanavond toch eigenlijk te weinig van gezien. Het zal Bayern erg bevallen neem ik aan. En dan komt Basel weer. Met een lange bal, dit keer weggekopt door Boateng. Weer opgevangen door Basel, want loopt gek genoeg nu toch alleen maar achteruit. En dan krijgt Jacques Soua die nieuwe jongen, dus de bal is op voet. Die mag gaan lopen, die kan aardig paasen, dan een kans en een goal! Het doelpunt voor Basel in de slotminuten van de wedstrijd. Stokker, de invaller, schiet de bal naar een paasje van Zoua. Zo zijn de invallers dus beslissend en bepalend bij Basel. Onder door. Vijf minuten voor tijd is het 1-0... Doelpunt Valentin Stokker. En je kan je wel afvragen hoe de Bayern defensie... Terwijl het weet dat het achteruit loopt. Zoveel mensen van de tegenstander ongedekt laat. En zoveel mensen van de tegenstander over het hoofd ziet. Want er staan er van Bayern twee of drie in het beste geval. Op vier aanvallers van Basel. Dat lijkt me eerlijk gezegd wat weinig. In de slotfase van de wedstrijd. En Stokker staat dus ook totaal vrij. Krijgt het paasje op tijd. Draait met zijn gezicht in de richting van het doel. En schiet de bal onder Neuer door. Nou ja, eh, Bayern München eh, op 1-0 achterstand. Manchester United verloor hier zoals we allemaal weten. Benfica kwam hier niet verder dan 1-1. En dus lijkt het langzaam maar zeker zo dat Basel het opnieuw gaat doen. Ja, stokken invallen. Hij zet in de slotfase Basel op 1-0 tegen Bayern. Kijk aan, sensatie. Dat worden nog uh, mooie wedstrijden in de return. Er komt geen uh, compleet nieuw uh, Tiaf Stadion. Een meerderheid van de provinciale staten van Friesland koos vandaag uh, voor de goedkopere optie van de renovatie van het uh, huidige stadion. Een complete nieuwbouw zou 100 miljoen gekost hebben en een uh, renovatie, nou dat kost uh, de helft. Dus ja, dan is er wat voor te zeggen, zou je zeggen. Maar Bart Veldkamp, oud schaatser en uh, nu trainer van TVM, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, jij hebt heel wat schaatsers gesproken neem ik aan, uh, net zoals wij. En die vinden het eigenlijk maar niks. Uh, wat, hoe kijk jij er tegenaan? Niks dat het uh, niet doorgaat. Precies. De nieuwbouw. Nou ja, ik, ik, ik denk dat je, als je er een beetje zakelijk naar kijkt, ik denk dat uh, zowel de schaatsers als de, uh, de KNSB, ja, blij moeten zijn dat uh, je niet opgeschreven wordt met een bouw van 100 miljoen en vervolgens een exploitatie die je maar rond ziet moeten krijgen. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik denk dat uh, de, de, de sport op zich beter dienst bij een goedkoper alternatief, ja. ja. Doekle Terpstra, voorzitter van de KNSB, goedenavond. Goedenavond. U uh, ligt uh, met griep op bed, dus des te meer uh, uh, dank dat u ons nog even te woord wil staan. Uh, wat vindt u ervan? Ja, het is wel heel erg jammer, moet ik, moet ik zeggen. Uh, kijk, 100 miljoen is heel veel geld, zeker in een periode van uh, economisch waar weer. Dus in die zit begrijp ik ook uh, de besluitvorming wel in Friesland. Uh, maar tegelijkertijd uh, zou goedkoop hier ook wel weer een keer duurkoop kunnen zijn. Kijk, tien jaar geleden is die al ook verbouwd... Uh, en uh, uh, we zijn nu een paar jaar verder en we weten dat het uiteindelijk uh, volstrekt niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Uh, dus het moet uh, op zijn minst die uh, verbaal krijgen. En tegelijkertijd hadden wij zoiets van, we zouden heel graag willen uh, dat die al ook weer echt in de voorhoede van de mondiale stadions terecht zou komen. En uh, ja, het is maar de vraag of dat nu het geval is. Bart Veldkant, wat vind jij ervan? Nou ja, kijk, Nederland moet wel een uh, vooraanstaand uh, stadion hebben waar ze de in moeten houden. Dat hebben ze wel een beetje. Die hebben ze wel een beetje hoog te houden. Uh, alleen ja, je moet wel kijken wat te exporteren is, want dat is een heel groot, uh, groot vraag, vraagstuk bij dit soort stadions. Kijk, uh, je, je kan beter iets goedkoper alternatief hebben wat je goed kan exporteren, waar je goed kwaliteit kan bouwen, goed kwaliteit ijs kan neerzetten. Dat kost ook weer energie. Dat kost weer een hoop geld. Dus ja. Daar kan je beter naar kijken hoe dat in te bouwen is... dan ja, een heel mooi huis bouwen en vervolgens geen kachel kunnen betalen. Mm. Dus ja, in dat opzicht denk ik dat je... een nou, beter een goedkoop mogelijk model van hoge kwaliteit... met een, een laag mogelijke exploitatiekosten... Ik denk dat dat een uitdaging is die we, die we aan moeten gaan... in plaats van een heel erg groot, modieus... Uh, ja, monumentalistisch uh, gebouw neerzetten. Ja, de Terp u heeft ook in... Uh... Uh, in de aanloop naar dit hele plan in een commissie gezeten... om op zoek te gaan naar geldschieters. Uh, heb ik dat goed begrepen? Nou ja, uh, kijk, in die zin zeker het dus ook heel uh, jammer dat we... Uh, besluit... Maar, maar, maar klopt, dat, klopt dat wat ik zei? Dat u, uh... nee, ik, ja, ik, ik, ben, ik ben op allerlei fronten ben ik aangesloten geweest... Op, uh, op het gesprek over het al. Om het plan uh, in ieder geval positief uh, onder de mensen te brengen. Maar die exploitatie, is dat inderdaad wat Bart Velkamp zegt? Was dat een probleem of was dat al getekend? Nou, kijk, hoe je het betreft, als je een, een, een stadion van 100 miljoen neerlegt... Uh, dan heb je een andere exploitatie... ...dan een goedkoper stadion. We hebben natuurlijk groot gelijk in. Maar tegelijkertijd was het zo dat uh, hier allemaal onderzoeken naar waren gedaan... ...en het uh, zou heel goed mogelijk zijn om juist ook met dat nieuwe stadion... ...een goede exploitatie te kunnen draaien. Dus het is, het is denk ik, ik hoor dat ook in de argumentatie wat terug... ...bij uh, politici dat het niet mogelijk zou zijn, maar dat is echt niet waar. Uh, dus ook met een stevige investering uh, zou die exploitatie rondgedraaid kunnen worden. Ja. Uh, en ik, ik vind het jammer dat dat argument gehanteerd wordt. Uh, maar kijk, ik blijf een beetje op uh, de lijn zitten. Dat van, ja, kijk, uh, je kunt nu een investering doen in 2015. Uh, dan trek je je misschien uh, weer wat op naar de andere stadions toe. Maar het is, uh, iedereen denkt dat het heel makkelijk is om de grote evenementen naar Nederland te krijgen. En ik ben daar wat nauwer bij betrokken. En ik weet hoe ingewikkeld het is om de grote evenementen hier te krijgen. Dus als wij uh, weer een beetje gelijk zijn en we beginnen niet vanaf nul met uh, ja, echt een nieuwe toekomstvisie uh, en een perspectief, ja, dan ben ik toch uiteindelijk bang dat wij ons die dat wij die positie in de wereld niet overheen te houden. Ja. Maar ik hoor van alle kanten dat we geweldige eisen hebben in uh, ja, en... dat, dat, dat, dat, dat, dat Dat niet hoor. Ik bedoel, hoor. Oh. Ja, daar ligt ijs, daar ligt bijvoorbeeld water, maar <laughs> geweldig is het niet. Oh. En bovendien boven, mist hier alles nu. Het is gewoon een koelkast met een open deur. Dus, uh, dus in die zin, ook als je kijkt naar het aspect van duurzaamheid, ja, dan is het bijna niet houdbaar wat er op dit moment staat. Ja, maar er wordt geloof ik nu 50 miljoen uh, beschikbaar gesteld om het te renoveren. En af van 50 miljoen moet je toch uh, van een uh, ijskast met een dichte deur... Naar een ijskast met een gesloten deur kunnen maken, lijkt ja, mij zo. Ja, wat ik zo interessant had gevonden. ...dat wij in de komende periode, en ik vind het jammer dat die optie dus nu is uitgesloten... ...de komende periode toch nog eens een keer samen opgetrokken zouden zijn. Eh, ook in de richting van de nationale overheid om te kijken wat we zouden kunnen doen met de nieuwbouwvariant. Ja. En er is ook in politiek Haag is een en andermaal aangegeven... dat ze mee willen denken over, uh, over een duurzaam, maar ook een toekomstbestendig dat het diep de En die optie wordt op dit moment nu niet genomen. En ik vind het ontzettend jammer dat we die kans nu niet pakken. Ja, maar goed, het, het, het gebeurt niet. Dus die, uh, die weg is afgesloten. Ja. Uh, dan is de vraag uh, hoe nu verder. Uh, Bart Veldkamp, jij uh, krijgt een cheque overhandigd uh, van 48 miljoen. Wat ga je als eerste aanpakken in die half? Ja, maar, uh, ja, nou ja, ik denk dat er uh, aardig wat uh, gesloopt moet worden. Noemen ze toch even een voorbeeld? Ja, ja kijk, ja, wat, wat Doekler net ook al zegt, is het is, het is gebouwd uh, in, in de jaren 70 een beetje opgeknapt. En in, uh, een aantal jaar geleden weer. Maar het is altijd weer een beetje ergens een stukje tepelplak geweest. En ja, daar kan je niks meer van maken. Je zal echt. Uh, radicaal af moeten breken en opnieuw gaan opbouwen. Ja, maar geef eens een voorbeeld, want het is allemaal zo algemeen, ja, maar het is concreet. Je moet, je moet nieuwe klimaatsysteem, je moet nieuwe faciliteiten voor kleedkamers, nieuwe faciliteiten voor ja, toch de commercie, want ja, daar draait de, de sport nou helemaal om. Skybox. Ja, dat soort dingen, maar ook gewoon de logistieke, logistieke verhalen omheen, toevoer, aanvoer van allerlei mensen en kosten en, en spullen. Maar ja, en het klimaatsysteem, en dat, dat, is, dat is wel een goede ijsvloer, goede koelsystemen. Cool ja. Ja, het, is, het is gewoon echt een een plakrit, waar, waar een Fries, Fries systeem in zit. En ja, dat ja, daar kan je dan uh, nog wat TPH plakken, maar dat wordt niet een brief. Nee, maar dit, dan is het wel heel dure tape hoor, als het bij elkaar 50 miljoen Dus ik mag toch wel aannemen dat er goed over wordt nagedacht. De en dat persoon waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. Meneer Derpza, u, u bent het er doen. nog wel, mag ik, ik aanhemen. Ik ben er nog. Ja, u bent er nog, kijk. Nou, kijk, het verhaal van Bart Velkant is eigenlijk al uh, overdag genoeg om te zeggen van... ja, je moet nu niet opnieuw knip- en plakwerk laten plaatsen. Nee. Uh, nu moet je, moet je echt nieuwbouw laten plaatsen. Dus wat Bart wat zegt is een bevestiging van onze veronderstelling dat een investering van nu uiteindelijk voor de lange termijn duurder uitpakt... dan uh, die goedkope variant. Ja. Want er moet er zo ontzettend veel gebeuren in dit stadion. Uh, ja, de vraag is of dat, dat dan uiteindelijk een verantwoorde uh, investering is. Je, dus je denkt dat je een goede investering doet. De vraag is of het waar is. Mm. Maar goed, aan de andere kant uh, kunt u zich natuurlijk... mag ik aannemen, wel voorstellen dat... Er wel 24 keer wordt nagedacht, of misschien wel vaker... ...voor dat je in deze periode van crisis 100 miljoen... Uh, ja, in, maar natuurlijk, in... maar dat is, daar is natuurlijk ook geen... Er staat op mij met geen misstand al. Daar ben ik ook mee begonnen. Uh, we zitten in een periode van economisch weer. Dus je, je moet je knopen tellen en ieder politicus moet tot verantwoorde besluitvorming komen. Dus dat, dat is er helemaal niet een issue. Uh, maar wat ik, uh, ik heb het net al aangegeven. wat ik heel erg jammer vind, is dat we niet met z'n allen uh, hebben geprobeerd om de komende maanden, en dat is ook nog een voorstel van ons geweest, uh, te benutten om ook nog eens een keer te kijken of de centrale overheid mee zou willen doen. En uh, ik heb het al aangegeven. in Politiek Den Haag is er grotere ontvankelijkheid voor een investering in TIALF dan heel veel mensen denken en hebben voorgesteld. En die kans laten we nu liggen. En we geven ons over aan de verbouwvariant. En eigenlijk vind ik dat dood en dood zonde. Ja. Maar goed, het is nu helemaal zo. Dus, uh, ja, nee, het is, zo. Uh, dus, dat is niet anders. Uh, dus ik zou zeggen, stel uw expertise beschikbaar voor uh, uh, de renovatie. En uh, denk mee nee, dat in het kader gaan wij van de renovatie. Ja, maar dat gaan wij zeker ook doen. Maar kijk, uh, ik, ik weet dat ook andere uh, uh, uh, gemeentes of steden bezig zijn... om te verkennen of er nog iets uh, ondernomen zou kunnen worden. De en Leeuwarden ik aan... begreep ik, hè? Uh, wij, wij gaan in ieder geval nieuwe initiatieven vol uh, de wind in de zijfel blazen. Nou, dus zoals, zoals Leeuwarden bijvoorbeeld? Uh, nieuwe initiatieven gaan wij uh, heel serieus bekijken. Zoals Leeuwarden? Ja, nou, wie weet. Ja. <laughs> Goed. Uh, u blijft scherp uh, ondanks de griep, uh, meneer Terfsen. Ja, dank u wel. <laughs> <laughs> Ik uh, stoor u niet langer. Ga lekker onder de wol. En uh, dank u wel. Tot de volgende keer. Oké, okay, prima. Toeplatief. Daar Toe was dat van uh, de voorzitter van de KNSB. Die uh, reageerde op het feit dat er dus geen nieuw, nieuw TIAF komt. maar dat TIAF wordt verbouwd. Meldt nog even dat Olympiek Marseille tegen internationale is afgelopen. Ieder heeft verloren. Weer een keer. Hoor je ook van op, Bas? Wellicht. Uh, adieu. Maakte in de 93ste minuut. De enige goal, zojuist. Dus uh, dat wordt nog een, uh, een zware dobber voor ja, Inter in de return. En uh, bij jou ook, Bart. Dat geldt van ook Bayern. voor Bayern, ja. ja. Want die verliezen dus de wedstrijd is afgelopen van Basel. Hoewel uh, mijn persoonlijke nieuws van de afgelopen vijf minuten... toch is dat blijkt dat Bart Veldkamp dezelfde telefoonprovider heeft als ik. <laughs> dat gebeurt mij namelijk ook elke week veertig keer. Uh, maar Basel-Bayern eindigt in 1-0. E Stokker maakte dus het uh, winnende doelpunt. De invallen vier minuten voor tijd... En zo blijkt Basel, nou ja, het woord reuzendoden klinkt altijd wat clichématig, Maar als je in één seizoen in een cruciale en beslissende wedstrijd thuis kan winnen van Manchester United. Terwijl je in de groep ook uit op Old Trafford al 3-3 hebt gespeeld. Nadat je met 2-0 achterstond na een kwartier. Als je Benfica op 1-1 houdt. Dan kan je wel wat. En dan uh, weet eigenlijk iedereen ook wel langzaam maar zeker. Lijkt mij dat dat zo is. Basel ja, scoort. we heeft in de eerste helft ook gewoon nog een keer de palen in het lat geraakt. En daaromheen heeft Bayern wel meer van de bal gehad. En heeft Bayern wel het gevoel gehad dat ze de bovenliggende partij zijn geweest. Maar ja, kansen natuurlijk. Links en rechts, schoten en mogelijkheden. Maar de beste kansen zijn er echt voor Basel geweest. En zij scoren. Dan gaat het nou eenmaal om. Kortom, Bayern krijgt zijn handen. Zeker in de vorm waarin de ploeg nu is. Meer dan vol aan Basel... Bij de return. Dat is overigens uh, pas op dinsdag 13 maart. Dan uh, gaan we 400 kilometer de andere kant op rijden. En dan verzamelen we ons in Zuid-Duitsland. Basel-Bayern-München. De eerste wedstrijd 1-0. Home again. Home again. One day I know. I feel home again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 Moving on, moving on. So I'll. Smile again, and I won't hide. Many times I've been told, speaking my just people, So I've strong again I've lived my life many times I've been told all oh, this talk can make you cool. so I'll go so I've grown So close my eyes, look behind, moving on. Michael Kiwanuka en uh, Home Again, bijna kwart voor elf, NOS langs de lijn. We gaan vooruitkijken naar de diverse wedstrijden... die morgen worden gespeeld in de Europa League... met een Nederlandse deelname. PSV bijvoorbeeld verdedigt morgenavond tegen Trapsom Sporen... 2-1 voorsprong uit het eerste duel. Trainer Fred Rutte haalt verdediger Erik Pieters... na maandenlange voetblessure weer bij de ploeg. En de kunnen de Oranje International goed gebruiken... want de resultaten van PSV zijn de laatste weken nog het beste... te omschrijven als Fredje lacht, Fredje huilt...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 Goed, dat was PSV. Dan naar AZ. Dat verdedigt morgenavond tegen Anderlecht een 1-0 voorsprong in die achtste finales van de Europa League. De ploeg van trainer Gertjan Verbeek aan de slechte generale. Want afgelopen zondag verloor AZ met 3-0 van FC Utrecht. Verbeek vond die nederlaag vooral een mentale kwestie. Dat ja, zijn jonge jongens, dat moet je ondergaan. Je mentale weerbaarheid moet omhoog. En naarmate je hoger komt, de spelen, de druk toeneemt, de vermoeidheid toeneemt, de spanning toeneemt. En uh, emoties je uh, wat meer uh, op gaan lopen, dan, uh, dan moet je daar tegen bestand zijn. Dan moet je, maar dat, dat kan pas als je het een keer ervaart. En dan heb je het daarover. En dan ga je uitleggen hoe je dat doet. Ja, ja de een uh, he die heeft dat oh, uh, uh, uh, uh, uh, een of twee keer uh, onder de pet. En de ander heeft dat van nature wat minder. En die, uh, die moet daarop blijven trainen. Je moet altijd blijven trainen, maar de een heeft wat meer aandacht nog als ander. Bij de ander speelt het meer dan bij de ander. Verbeek ligt uh, niet wakker trouwens van een uitverkocht constant van der stadion in Brussel. Waar morgenavond zo'n 30.000 fanatieke Belgen zullen zitten. Hetzelfde als uh, 17.000 Noord-Hollanders. Ook Noord-Hollanders kunnen heel fanatiek zijn. Amsterdammers kunnen ook heel fanatiek zijn. Nee, maar we hebben wel eens een keer 50.000 mensen gespeeld in, in Amsterdam. Of in de Kuip van 45.000 mensen. Maar we zijn wel gewend. Gert-Jan Verbeek, Anderlecht heeft voor de Nederlandse tegen AZ als een wedstrijd in de Europa League gewonnen met minimaal twee doelpunten verschil, dus AZ is gewaarschuwd bij deze. FC Twente verdedigt morgen in de Europa League een 1-0 voorsprong tegen Steua Boekarest. Door die fraaie loop van Olet Jon kunnen de Tukkers morgen afwachten of en hoe de Roemenen de aanval kiezen. Twente doet dat met een veel scorende spits, Luc de Jong... in de punt van de aanval. De Jong scoorde in de laatste vier eredivisiewedstrijden... acht doelpunten. En de afgelopen weken is Willem Jansen... nooit ver uit de buurt van de Twentse aanvalsleider geweest. Jansen lijkt langzaam zijn draai te vinden op het middenveld in SGD. De wisselwerking tussen hem, de Jong, Ver, Brama en Chatli verloopt goed... Nu spelen we eigenlijk met uh, Wout Brahma, een uh, echte controlerende functie. En uh, Leroy Ferren en, en ik uh, achter Luc eigenlijk. En uh, ja, wij zijn allebei heel dynamisch. En uh, wij moeten veel voor de aansluiting zorgen bij Luc. En ook in, uh, ja, veel in het strafschopgebied komen. En, uh... Ook op rechts nu uh, waar ik sta met, met Nasser Chatli de wisseling, want hij is natuurlijk wel een speler die, uh, die veel in de bal uh, moet spelen. En, uh, en ik ga dan over hem heen eigenlijk, in, die, in de ruimte die daar vrijkomt. En uh, ja, dat, uh, dat werkt wel goed eigenlijk. Leroy en Willem allebei staan een beetje achter me, maar ze is allebei ja, iets anders natuurlijk. Willem is wel iemand die wanneer ik in de bal kom, die dan echt in de ruimte over me heen kan gaan. En dat is ja, altijd wel lekker voor, als je zo'n team achter je hebt. En ook voor het team. En, uh, ja Ik speel ook met Nasse dan eerder uh, op 10 achter me ja die is dan weer van, meer van combinatievoetbal combinatie voetbal en dat, uh, ja, dat ligt me ook wel lekker. En, uh, Eigenlijk maakt het jou niet zoveel uit? Nee ja, kijk je hebt natuurlijk altijd wel... Veelzijdige spits? Meer... Ja, <laughs> ja, kijk je probeert altijd aan te passen aan het team op sommige momenten, maar ja, het is... natuurlijk uh, heb je wel bij een bepaalde speler meer voorkeur omdat hij ja, dan net een goede steekbal kan geven op ja, dat soort dingen die dan met meer kwaliteit erin heeft. Maar, ik moet zeggen, als het team gewoon goed draait op deze manier, dan uh, ja, ben ik er ook tevreden mee. Steaua in Boekarest. Dat stadion, hoe was dat? Ja, dat was best indrukwekkend, uh, moet ik zeggen. Uh, het stadion op zich, maar vooral uh, de fans uh, daar. Uh, het was ook weer een eerste wedstrijd. Dat, dat, dat was ook al te merken, denk ik, aan de fans. Maar die waren echt uitzinnig en uh, zonder echt. Uh, Volgens mij geen, uh, geen fan ader, nagelaten achter de ploeg en uh, dat was echt de twaalfde man uh, voor hun en uh, plus inderdaad uh, de omstandigheden met het veld was gewoon heel lastig. Dus dat maakt daar gewoon het heel lastig om te spelen, ongeacht uh, de kracht van de tegenstander. Maar ja, het, uh, ik denk dat wij daar gewoon uh, ja, goed gespeeld hebben tegen hun. En, uh, en, ja, we hebben ze een paar schoten gegeven, maar echt ja, hele grote kans hebben we niet weggegeven daar. En, uh... Ja, ik vond dat ze op zich, ja, toen ze 1 achter kwamen zag je dat ze een beetje veel gingen forceren. Veel de ballen achter onze verdediging gingen leggen en dan daar een beetje knokkend doorheen proberen te komen. En, uh, ja, ik denk dat wij gewoon heel uh, zaken gespeeld hebben daar en we zullen dat uh, ja, morgen af moeten maken. Ze hebben, denk ik, niks meer te verliezen, dus... Um...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 natuurlijk win je uit 1-0 en dan hebben mensen hoge verwachtingen dat je thuis, omdat je, omdat je thuis speelt, dan denk je dat je dat makkelijk af gaat Maar ja, je weet het nooit, het zal misschien heel moeilijk kunnen worden morgen. en uh, dan, uh, Als we dan winnen, dan gaan we pas de omhoog. Zin om terug te gaan naar dat stadion? Ja, er wordt de finale gespeeld. Hè? Dus, uh, we hebben een hele lange weg, maar uh, ja wel een mooie weg. Uh, ja, Lukt het ons morgen om... Uh, om door te gaan. En wacht, waarschijnlijk Schalke. Dat is natuurlijk ook een super supermooi affiche. En, uh, nee, maar de, als je ziet wat voor ploegen dat er allemaal in, uh, in zitten. Ook. En, uh, en wij zijn er absoluut niet door. Laat dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Want een uh, de hebben we toch ook genoeg problemen gekend. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk wel een hele goede uitgangspositie. En uh, we gaan er wel vanuit uh, ja, dat we een grote kans maken om door te gaan. Willem Janssen tegen collega Frank Wielaert. En dan Ajax, dat moet morgen proberen om een 2-0 achterstand goed te maken. Tegen Manchester United, manager Alex Ferguson zal veel van zijn topspelers sparen. Maar het lijkt een onmogelijke opgave voor Ajax. Een verslag van Ronald van der Geer vanuit Manchester. Het regent in Manchester en dat zou ervoor kunnen zorgen dat Old Trafford, de thuishaven van Manchester United, een troosteloze aanblik biedt. Maar niets is minder waar. Het geheel is imposant. Dat is de Ajax-spelers overigens ook opgevallen. Het meest rooseloos eigenlijk aan de avond en de dag van morgen is de uitgangspositie van de Amsterdamse club. Het elftal van Frank de Boer moet maar even op Old Trafford een 2-0 achterstand zien goed te maken. Ja, dat schuif je dan gauw opzij en dan ga je maar genieten van het duel. Ja, het blijft voor mij en uh, ik denk voor, voor de rest uh, van mijn teamgenoot wel een uh, echt bijzondere ervaring. En, ja, we wisten op voorhand dat het heel moeilijk zou worden uh, om uh, thuis een uh, goed resultaat te halen. En, maar... Ja, dat maakt het uh, niet minder mooi, denk ik. Wij kijken er heel erg naar uit en we gaan er gewoon uh, gaan het beste van maken. En... Ja, we komen hier niet zeg maar, om uh, te genieten van het mooie stadion of van het mooie veld. Nee, om toch uh, een prestatie neer te zetten. Of dat uiteindelijk genoeg is, dat zullen we na de moeten uh, moeten afwachten. Trainer Frank de Boer is dus best strijdvaardig... en heeft goede hoop op een goede afloop. Ja, waarom ook niet, zou je zeggen. Want er zijn resultaten uit het verleden... die het gelijk van Frank de Boer zouden kunnen bewijzen. Nou, ze hebben natuurlijk twee keer gelijk gespeeld... in de voorronde in van de Champions League. Zij uh, tegen Basel dan 3-3. En uh, ja, ik denk dat wij... Uh,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 te Tuurlijk gaan we dat proberen, maar wel, uh, maar niet te naïef natuurlijk. Want het blijkt gewoon uh, een hele goede tegenstander. Dat hebben we vorige week ook gezien. Kijk, en dat biedt nog eens een mooi houvast. Niet voor niets natuurlijk is Manchester United niet langer actief in de Champions League. Maar moet het in deze divisie spelen, de Europa League, het niveau van Ajax. zeg maar. Ajax speelt overigens met Ricardo van Rijn in de basis. Als rechtsachter. En dat is niet zomaar. Hij heeft het gewoon... Uh, Ricardo heeft zich echt... Uh... Vind ik in het team uh, gespeeld. Gewoon uh, de manier uh, hoe hij er staat, hoe hij ermee bezig is. Hij uh, heeft daar uh, de afgelopen anderhalf jaar keihard aan gewerkt. Uh, natuurlijk zijn er nog wel heel veel verbeterpunten. Maar uh, wat hij eigenlijk nu zeg maar, bereikt heeft, vind ik, dat is uh, bijna 100% aan hemzelf uh, te danken. Natuurlijk hebben wij daar proberen een bijdrage aan te leveren. Maar als je ziet wat hij er allemaal voor gedaan heeft, vind ik dat een uh, heel goed compliment waard. Verder verandert Frank de Boer niet heel veel aan zijn elftal. Boelikin is niet mee. Hij wordt vervangen door Lodero in de spits. En voor de rest zal Anita in de controlerende positie op het middenveld spelen. Met een schuin oog kijkt trainer Frank de Boer toch wel naar de competitie. Dat zal hij ook morgen tijdens de wedstrijd doen. Natuurlijk nou ja, hou je daar... Uh... Ga je daar ook rekening mee houden? Dat hangt ook natuurlijk van de stand af. Uh, vooral uh, in de eerste helft denk ik. Dat je dan uh, uiteindelijk denkt, ja, uh, valt hier echt wel te halen. Of, of juist uh, misschien niet. En natuurlijk uh, houden wij daar rekening mee. Ja, en dat, met een schuine oog kijken naar de competitie... heeft de Boer natuurlijk voorafgaand aan dit duel ook al gedaan. Niet voor niets zijn Jansen en hier in Amsterdam achtergebleven. Met uh, Jansen uh, ook, maar ook uh, en vooral met uh, Dimitri. Geen Wayne Rooney overigens morgen in de spits bij Manchester United. De aanvaller heeft last van zijn keel en wordt dus aan de kant gehouden. Zou overigens ook de Interland tegen Nederland moeten missen door die keelblessure. Ja, en dat vindt Jan Vertongen toch wel belangrijk, dat juist Rooney er niet is. Ja, ik denk dat het voor ons wel een, uh, wel een voordeel kan zijn dat hij er uh, niet bij is. En, uh, hij is toch, uh, ze zien hem als de sterspeler van United en... Ik denk ook als hij op, uh, op Turf speelt dat hij ook altijd 100% gaat heeft. In, uh, hij is voor ons uh, richting ja, resultaatgewijze gezien uh, niet erg dat hij er niet bij is. En slottrainer Frank de Boer die natuurlijk zijn ervaringen overdraagt aan zijn jonge spelers. Ze mogen genieten, maar ze moeten ook presteren. En ze krijgen ook iets mee wat betreft Rooney en de tegenstander. Nooit onder de indruk raken. Want toen Frank de Boer nog een jonge speler was, dacht hij namelijk zo... En ja, ik vind dat je gewoon nergens bang voor moet zijn. Dat je gewoon uitstraalt, hey, uh, ik zal laten zien wie ik ben. Zowel als individu als, uh, als team. Ja, maar als ik daar al, al stond ik tegen Rooney, dan dacht ik, nou, de Rooney is voor mij. En ik beland in mijn achterzak, dat dacht ik. Zo is het, dat is de mentaliteit. Frank de Boer was dat even het schema van morgenavond om 7 uur. 20 tegen Stewa Boekarest en PSV tegen Traps on Spoor. En om 5 over 9 Manchester United, Ajax en Anderlecht AZ live in dit theater met Jack van Gelder morgenavond als presentator vanaf 7 uur. Goed, zometeen met het ogenborgen gepresenteerd door Clary Polak. Nog een heel fijne avond. Dag.